Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Topoverleg morgenavond in Den Haag over de uitslag van de provinciale statenverkiezingen. Premier Rutte en de vicepremiers Kaag, Hoekstra en Schouten nemen dan allemaal een partijgenoot mee. Opvallend is dat de stikstofministers Van der Wal en Adema er niet bij zijn. Terwijl een groot deel van het overleg daar waarschijnlijk wel over gaat. De vraag is vooral hoe het kabinet geloofwaardig verder kan na het verlies van de vier coalitiepartijen bij de verkiezingen. De BBB werd in alle provincies één klap de grootste. Het jongetje van vijf dat vorige week zwaar gewond raakte bij een ongeluk met een stadsbus in Utrecht, is weer thuis van het ziekenhuis. Bij het ongeluk overleed zijn zusje van zeven. De kinderen waren met hun moeder onderweg naar school toen ze werden aangereden door een stadsbus. Buurbewoners zeiden al eerder dat het ongeluk gebeurde op een gevaarlijke weg. Ja, het is altijd natuurlijk een vervelende situatie op die Fleutense weg geweest met die busbanen. Want je weet niet hoe hard ze rijden ze toeteren vaak. Er is best wel vaak veel verkeer, veel verschillend verkeer ook de nee, dubbele busbaan, misschien moeten ze meer borden of een stoplicht neerzetten ofzo. En op de school is vandaag het overleden meisje herdacht. Je kunt de komende dagen gewoon met de bus naar werk of school toe, want de geplande stakingen in het streekvervoer zijn geschrapt. Het personeel zou eigenlijk woensdag en donderdag het werk weer neerleggen. Maar volgens de vakbonden gaat het goed met de onderhandelingen over een nieuwe CAO. De bonden willen meer salaris en een lagere werkdruk. Waar wel wordt gestaakt is in Duitsland. Daar is zelfs een van de grootste stakingsdagen ooit bezig. Sinds middernacht ligt het openbaar vervoer daar bijna helemaal plat. Er gaan ook geen treinen van en naar Nederland toe. Correspondent Charlotte Weijers was bij het treinstation in Berlijn. We komen van Sachsen en het maken we in de woche We zijn heute aangetroffen. Deze jongen is hier met zijn klasgenoten op schoolreis. Ze zijn vandaag aangekomen uit Sachsen en ze zouden eigenlijk met de trein gaan. Maar wie hebt je dat dan geschafft als het geen züge zijn? We hebben een privaatbus genomen. Ja, ze huurde uiteindelijk een privébus dus om thuis te komen, zegt hij. Het Duitse treinpersoneel staakt omdat ze ook meer salaris willen en nu alles duurder is geworden. Krijg je nog wat weer? Er staat vooral een droog avondje op het programma. Vannacht koelt het flink af en kan het gaan vriezen. Morgen een wisselvallig dagje met van alles wat en weer een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog een paar korte files. 10 minuutjes vertraging op de A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer. 10 minuten op de A10 zelf vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 6 kilometer. Op de AN203 vanuit Amsterdam naar Alkmaar. Bij Alkmaar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En nog 5 minuten vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek in Waterland altijd nog 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Then before might change the weather. I don't know if it will be better. But then before, before we try, let's fall in love again.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 En dan is deze Lucas Rens te gast met Let's Fall In Love Again. En dan komt hij samen met Simon hier spelen. Dus dat is weer een reddelijke akoestische set. Voor vanavond uh, draaien ze al warm de leden van de zweefclub. Ze zijn al bezig om uh, het een en ander al uh, ja, min of meer te laten horen in de richting van techneut van dienst vanavond Marcus van Damvand.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 Ja, maar hoeveel vreemden hebben we niet gekend Dus dit was het dan Ga slapen met een roes als mijn deken. Het gras is gaan liggen, er is niets meer over ben ik Ik hou van jou, maar hoeveel vreemden hebben we niet gekend? Dus dit was het dan.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 Voor de Dezer Sway die beërgen erg uh, rustig, uh, deze single. Morgen, nee, niet morgen, zaterdag uh, komt hij uit. The Free of uh, Life, of The Fear of Life. En daarvoor hoorde je Sam Sexton met Love You So. Vorige week hadden we haar in uh, de studio, deze Christy. Nu uh, is het uh, niet de akoestische versie die je hoort, maar gewoon de studio-versie zoals ze hem opgenomen hebben op onze verhalen. De Ruwe Diamant.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 Looking through you, but you've seen it all. Shadows in your mind make you close your eyes. ZANG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 Time. And then sun at night Black holes are growing there, swallow all light when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 Starfish uh, laten horen. Dat is een single die ze vorige week hebben uitgebracht. Farming Solo. Blue skies, no rain. I was young, I couldn't feel no pain. Like a memory without a frame. Maar niet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 I've solo It's getting darker than the night En dat waren ze, um, Starfish en Varming Solo. Ja, uh, uh, uh, nou ja, goed. Ik ga uh, niet nog eens uh, teruggrijpen uh, op de, die fout uh, van de net, of, of wat, dat, wat dat ook was. Het was een beetje chaos uh, wat dat uh, gaat. Maar uh, goed, uh, alles is hersteld. Iedereen is gereset. Om het even. Oh, reboot. Heet dat ook, uh, geloof ik in computertermen, maar uh, we hebben het allemaal onder controle. Um, de zweefclub Die staat inmiddels klaar. En ja, we hebben heel veel geprobeerd... dus daar beginnen ze dan ook maar mee. Proberen! En ja, en kakkeroni Tony's Chocolonnie Kersenbonbonnen bij de koffie Ik moet je, ik moet je leren ja. In elk geval Beren, Be proberen, proberen, proberen, proberen Beren, proberen, Be proberen, proberen, proberen I'm not a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 Ik wil graag vlechten in mijn huis Tot uh, zover even dit uh, eerste gedeelte van uh, de Zwijfclub. Uh, maar we gaan uh, zo dadelijk uh, natuurlijk in het volgende uur nog materiaal van ze horen. Dat zal ongeveer na negen uur uh, zijn. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst even de delegatie laten horen met demonstratie.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 op de zo spuit uit de frust De blos op haar gezicht uitblust. Dat is mijn plicht, de naam is lust. 11 mei komt hij hier uh, een aantal dingen laten horen. Naamloos. Een uh, tijdje teruggegeven, dat uh, zeg ik anderhalve week geleden. Heeft er nog uh, een, een of andere review bij ons op uh, de website uh, gestaan. oldfm.nl.